A4 richting Amsterdam, bij Zoeterwouden 3, andere kant op 4 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam, 3 kilometer voor Klopend Koenplein. En op de A9 Alkmaar richting Almstelveen, 8 kilometer tussen Beverwijk en Haarlem-Zuid. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zeewuizen en Reewijk 4 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht, daar staat bij Maarsbergen 3 kilometer. A20 richting Gouda tussen Maasdijk en Vlaardingen. 4 kilometer door een ongeluk. Er is maar één reis ook open. En verderop 3 kilometer bij Knoop in Terbrechtseplein. Richting Hoek van Holland staat 3 kilometer bij de afid Rotterdam Centrum. A27, breda naar Utrecht. Tussen knoop het Gorkum en Lexmond 3. En verderop bij Houten ook nog eens een keer 3 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen knoop het Eemnes en Hilpensum ook 3 kilometer. A28, richting Utrecht. Tussen knoop het Hoevenlaak en Leusten. Daar staat een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Ja, goedemorgen Zandvoort, prachtig mooi weer buiten. Uh, u bent altijd weer welkom in Hotel Hoogland waar wij weer met z'n allen zitten. Nogmaals goedemorgen. Wat wij allemaal hebben is eerst een redactie. De redactie is gedaan door Ellen Janssen en Yvonne Roosendaal. De techniek wordt vandaag gedaan door Roy Halderman. De gastvrouw is Betty van Voorst, die staat nog heerlijk aan de keek zie ik. En naast mij zit een Veugen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zorrenveld. Ja, op de dag dat de wereld vergaat. Weinig zon, zon. Weinig Verschijnt de zon toch heel mooi, hè? Hoe laat gaat het gebeuren, Ben? Nou, volgens mij na Goedemorgen zal het <laughs> We gaan eerst lekker luisteren ja, en dat, dan... Dat dan dat kan uh, niet. Kan het niet? Nee, want om tien voor acht vanavond is er een speciale Sinterklaas nieuws. <laughs> Ook nog? Ja. Jeetje, wat een weekend. Wat een weekend. <laughs> wat een weekend. Wat gaan wij allemaal doen in het eerste en tweede uur, Benno? Nou, uh, we beginnen met Jula uh, Truder en Ed Hooyen. En zij hebben wilde plannen, tenminste dat... Uh, hoop ik, over het Gasthuisplein want daar uh, kan natuurlijk ongelooflijk veel beter met dat plein zo'n leuk plein en er gebeurt eigenlijk te weinig mee dus er gaat van alles gebeuren om uh, vijf voor half elf komt Ernst Brokmaaier van de Sanfordse Rensbygade en Zander Boon van de Brandweer uh, die gaan samenwerken, want ze gaan ook een kazerne samen delen in Noord. We ja. zijn benieuwd. Precies. Dan hebben we een groot artieste van vanochtend in het programma. Uh, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, want ze is uh, nou ja, zo groot dat uh, ze voor mij nieuw is. Maar goed, Luna, die gaat het hebben over haar uh, dance mop. Uh, mop, zeg ik dat goed? Ja, het is, uh, het is verbazend, omdat zij om ons heen in Duitsland en in Frankrijk zeer bekend is. Ja. Ze hebben nummer 2 hit in Frankrijk. Ze hebben een eigen grote fanclub in in Duitsland. En in Nederland kunnen we wel haar liedje Faya à la Playa, maar weet niet wie het is. Nee, Dus ja. dat gaan we wel meemaken. Precies. Ze woont in Zaltvoort in? zij zal het hier uh, allemaal komen gaan vertellen. Dan is het pauze en dan gaan we tweede uur beginnen met Henk van Stevening. En misschien komt de burgemeester ook mee. En dat gaat over de nieuwe vergaderstructuur van de gemeente. Er is een ronde tafel, er is een vierkante tafel en maar afwachting, nou, mag <lacht> En ja, dat is lastig met de ronde ja, tafel, wie zit er aan het hoofd van de tafel hè? Goed, dan om vijf voor half twaalf, Bob Adrigum die vertelt over de Holland Kim op 28 mei, het wordt volgend weekend ook een druk weekend in Zandvoort Maar uh, dit is een populaire sport en die wordt tegenwoordig uh, gedaan, ook op het strand En hoe dat allemaal gebeurt, uh, dat gaat hij ons vertellen dan sluiten wij bijna af, maar dan komen er nog wat mededelingen en er wordt er ook nog even wat verteld over de blauwe vlag. De blauwe vlag is weer toegekend aan diverse Europese stranden, bijvoorbeeld Zandvoort, wel Bloemendaal niet. En waar ligt nou dat verschil? Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. Dat is een goede vraag. Maar eerst de muziek. Oh ja, muziek. Amigo met uh, Black Slate. Uh, nee, Black Slate met Amigo. Zo is het. Zomerse geluiden op CFM Zandvoort in. Goedemorgen, Zandvoort op 21 mei 2011. En we beginnen met uh, Sheila Truder en Ed Hooyen over plannen van het gasthuisplein. Zo staat het in ieder geval op mijn uh, papiertje. Maar uh, ja, we beginnen natuurlijk. Wilde plannen? Oh, nou, je... Sheila. <laughs> Gill, even graag voor de microfoon, want anders uh, moeten we het zo hard schreeuwen door het dorp. Ja. Um, nou, uh, wonen jullie aan het gasthuisplein? Laat ik daar eens mee beginnen? Dat je met die wilde plannen komt? Nee, wij wonen daar niet. Wij ondernemen alleen op het gasthuisplein. Oh, en welke zaak? Shalas Broodjes en het internet. Oké, okay. ja. Ja, dan pas je de naam: het internet. Het ja. internet, ja. Klinkt lekker. Ja. En uh, Shalas Broodjes, ook natuurlijk. Ik zag inderdaad gisteren zo'n bord staan uh, op het. Uh, uh, Raadhuisplein. Oh, mag dat niet? Oh, God. oh, God. oh Ik dacht, jij hier dat soort uh, ik, zet hier, ik zet hem steeds uh, een stukje verder naar voren. Oh, jij ook al? Maar ja, je, moet, je moet natuurlijk wel een beetje aan de weg timmeren. Ja, natuurlijk. Exact. Ja. Maar uh, de broodjeszaak. Uh, een tijdje geleden zat daar een... Er gebeurt hier meer van alles. Een triltelefoon. Ja, ja, ja, ja. Een tijdje geleden zat daar een, een, een dependance van uh, de kunst. Van de bode geloof ik. Yes. En hoe kom je erbij om daar een broodjeszaak te beginnen? Nou, ik zal je vertellen, ik heb geen idee. Mm. <laughs> je hebt mij wel eens verteld dat je altijd wel graag zo'n zaak wilde hebben. Dus. Ik was al vier jaar van plan om een broodjezaak ergens te beginnen. Mm. Nou ja, in principe heb je dan natuurlijk de hoofdstraten in je hoofd. Onbetaalbaar. En dan ga je toch op zoek naar leuke pandjes, leuke locaties. En uiteindelijk kwam Ed eigenlijk met deze locatie aan. En zo is het gekomen. Oh, want ja. we doen al een, een, een, een, een achtergrond voor het internet uh, die hebben we eigenlijk bedacht op het moment dat ik het leerde kennen. Want net wat ik zeg, het zijn onbetaalbare panden gewoon allemaal in Zandvoort. antwoord. En uh, hoe ga je dat behapstukken in je eentje? Mm -hmm. Ja, en dan op een gegeven moment groeit uh, daar een idee dat je dat dan misschien met z'n tweeën kan doen. Er is uh, flink verbouwd. Ik en, uh, ben tijdens de verbouwing een keer <laughs> een beetje kijken en uh, ja. er is echt van alles uitgesloopt, tussengetimmerd. Ja. En nu staat de zaak daar. Uh, hoe voelt dat, zo'n eigen zaak? Ja, lekker. Huh? Ja, gewoon ook. En de aanloop? Ook lekker. <laughs> het rommelt heel lekker, Ben, kan ik wel zeggen. Vooral s'morgens vroeg, het is, als het uh, de halve bouwwereld uh, binnenvalt. Ja, uh, s'morgens vroeg <laughs> en uh, ja, we zijn getorpedeerd tot, uh, tot lunch, ja, toch op de een lop. of andere manier. Ja, ja ik, uh, ik ja, had eigenlijk in eerste instantie, wilde ik me richten op de nachthoreca. Heb ik twee maanden lang uh, geprobeerd. Ik wilde dat zeker volgen houden, maar het was financieel gewoon niet haalbaar. En ik denk nu achteraf bij mezelf, ja, als ik het op de kan verdienen, waarom zouden we dan tot s'nachts nee. vijf uur doorbuffelen? Zou ik denken, s'nachts moet je slapen. Toch? Ja. ja. Maar ja, dat okay. is wat jij wat jij zegt, en we hebben het er in, in, in, in, toen je pas ook was wel eens over gehad. Vroeger haalden mensen om drie uur een broodje uh, op, op de Kerkstraat, en uh, dat was ook de enige. Ja. Maar hoe is dat nou? Gaan ze naar de Suwama-tent of zijn ze er niet? Koop nou, niet? Nou, uh, in eerste instantie zijn ze er niet, denk ik. <laughs> en als ze er wel zijn, dan willen ze iets wat heel dichtbij is s dus, de... Je moet vooral er niet voor hoeven te lopen. Ja, okay. En ja, het Gasthuisplein is gewoon te ver. Jongen, jongen. Jonge. En dat ja, blijkt ja. ook wel uit het Kerkplein dat ligt. Jaren... is te belopen, maar ja. dat is weer te ver. Ja, s met een slok op is het toch behoorlijk. Ja. Uh, ver nou, ik vind op drie uur s nachts moet iedereen <laughs> gewoon naar huis zetten, geslapen. en geslapen. slapen. Dat nou, is. Uh, is en de dat de wil de burgemeester ook, dus klaar. Ja, maar Je moet wel het o, voordat je in de bed gaat gegeten. Hebt. Ja. Dag. Goed, naar de plannen voor, voor het Gasthuisplein. Want ik krijg allemaal weer trek als je het over broodjes hebt. Wat willen jullie met het Gasthuisplein doen, Ed? Uh, het Gasthuisplein is nu gebleken dat eigenlijk alle bewoners... Even voor de microfoon, want deze is radio. Dat, oh, ik ja. hoopte dat ze me konden zien. Dat alle bewoners, inclusief een, een aantal bestuurders hier, vinden dat het Gasthuisplein een mislukking is geworden. Een mislukking in de zin van... Het had een modern, moderne uitstraling moeten krijgen. Het is gewoon een naar plekje geworden in Zandvoort. Waar niks meer te beleven is. En waar niemand ook naartoe wil. Zien. En zeker s'avonds niet. Want ja, het is daar. Het nou, de jeugd vermaakt zich gewoon als prima. Ja, nou, dat is dus precies wat uh, het hete hangijzer is voor heel veel mensen. Voor bewoners en andere ondernemers ook. Ik heb helemaal niks tegen de jeugd. Maar je moet wel zorgen dat het voor de jeugd is. En niet dat ze zichzelf gaan vermaken met de dingen die lokaal aanwezig zijn. Ja. En dat schijnt dus te gebeuren. Heb ik ja, een beetje skaten, een beetje ja. rondhangen en een beetje spelen. Waar, als je op 10 meter van het pleintje woont dat je, of van die skatebaan woont, dat dat vervelend is, s'nachts om 3 uur, ja, dat kan ik me ja. wel iets meer voorstellen. Nou, het heel simpel, er zijn al twee bewoners die gaan verhuizen. Ja, is, Alleen dat, omdat dat zo veel is. Vind ik heel wel, ja, is Niet heel maar ja, uh, de achterkant van de plein is, is het podium, zou ik zo maar zeggen. Ja. Het café is dicht geweest, is weer open. Het podium, de minst gebruikte plek van Zonfeld. Ja? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, nou dat ja, hij wordt wel veel gebruikt, maar dat houd ik en zo. Klopt. Hoe probeer je daar leven in te blazen? Want het blijft natuurlijk een stuk beton aan het eind en een parkeerplaats in het midden. Nou, er zijn, er zijn een paar opties. Kijk, voor de korte termijn, want uh, we zijn ook in gesprek geweest met de gemeente, die willen graag een korte en een lange termijn visie hebben. Nou, de korte termijn zeggen wij van, uh, parkeerplaatsen zijn nodig. Uh, voor iedereen, uh, voor de dorpelingen, voor de, voor de bezoekers, hmm. voor, voor de ondernemers. Dus die moet je niet allemaal weghalen. Als je nou op de korte termijn praat, wat zo min mogelijk geld kost, zet dan voorlopig het parkeren op dat podium bouw er een hekje omheen of iets, wees creatief bedenk iets. Ja, anders rijden ze de trap af ja, dat bedoel ik. Ja, dat is ook, ook, ook wel uh, leuk ook, ook, weer, ook wel leuk, ja ook wel leuk, geval. is wel lachen ja. maar het, het stuk waar, waar die zeur de boelbak geweest is uh, ja, ook zo'n succes je. waar nu auto's geparkeerd zijn maakt dat vrij en maakt het terrassen van maak er een mooi terras van. Oh, daar terrassen en, en dan, dan het, ja. eigenlijk het parkeer omdraaien ja, ja. bijvoorbeeld want het podium wordt toch niet gebruikt voor het doel waar het voor bestemd is als je het mij vraagt, zeg ik van, breek het helemaal af. Bouw het ergens anders op waar het wel op zijn plek is. Ja, maar weet je wel wat dat gekost heeft? Ja, hebt, ja, Ed, nou, ja. Mijn, mijn vraag is dan, hoe lang, hoe lang uh, is een afschrijftermijn voor iets wat... Ja, licht. Goed, en, ja. en, en de volgende vraag is dan van: moet je niet op een gegeven moment je mislukkingen toegeven? <coughs> Zeggen van: nou, sorry, ik pak mijn verlies klaar, euh, laat maar gaan. Ja, is dan, dan is, dan is de, de korte termijnvisie van jullie is, is een reële optie, want een schuin wandje neerzetten om erop te komen kan nooit duur zijn. Het is maar het ook, erom is kan het ook, ook nodig, nooit duur zijn. Het is nodig, want het ligt gelijk. Maar uh, wat is dan de lange termijnvisie? Dat afbreken, dat, uh, dat zie ik het, niet zo snel gebeuren. Nee, nou goed, kijk, dat is, dat is inderdaad lange termijnvisie. Haal het helemaal weg en mm. maak het plein weer zoals het vroeger geweest is. Heel kneuterig, met een bank om het boompje heen. een Om de boom oh. heen. En, en maak daar terrassen, maar maak er iets gezelligs van, waar de, waar de toerist graag naartoe wil. Ik heb meteen gezegd van, waarom uh, de lange afstand komen hier langs, in Zandvoort? Ja. Waarom gaan die om het dorp heen? Of in het beste geval door een straat waar niemand komt. Ik, ik begrijp er niks van, er heeft een tijd lang een aardige anekdote bij uh, Fontanelle het, uh, de pizzeria ja. heeft een prachtig bord gestaan uh, LF1 route de trap op Er zijn <lacht> mensen met fietsen met, met, met 20 kilo bagage <lacht> ik, ik, ik, ik, ik, ik heb me wild gelachen ik bedoel. als dat het idee is maar maak zo'n fietsroute naar door het dorp heen maak een rustpunt ja. op dat gasthuisplein zet picknickbanken banken neer hmm. ik, ik, ik kan ze wel bedenken hoor dat, dat hoeft allemaal niet zoveel geld te maar nee. dan moet wel die ruimte vrijgemaakt worden. Ja, nee, uh, deze plannen neem ik aan uh, dat jullie al een beetje bij, bij de gemeente in gesprek zijn. En uh, hoe, hoe wordt dat ontvangen? Positief. In de zin van, men zegt ook van, ja, er is, er is geen geld. We beseffen dat er onvrede, onvrede is over dat plein. Ik zal verder in het midden laten, wie ja, er binnen, ja. binnen de gemeente allemaal onvrede mee hebben, wie niet. Dat is, dat is niet de zaak op nee. dit moment. Die onvrede is er wel, dat is duidelijk. Alleen, men... Dus ik denk denkt dus dat het te veel geld gaat kosten om er iets aan te veranderen. Nou, dan ja. zeg ik van doe dan op de, de korte termijnvisie. Uh, dat verhaal wat ik net, wat ik net zei. Als, als er dan uh, 1, 2, 3 of 4 welwillende uh, ondernemers zijn en, uh, en, en de bewoners vinden het ook goed. Hmm. Die zeggen van nou ja wij zetten de terrasstoel neer en vier tafels en er zijn voorlopig gesteld, kost dat niks. Nee, maar dan moet dus wel het parkeer geregeld worden. Ja, nou ja die zes auto's die, die, die dat overloopt zand voor niet volgens mij hoor. Nee, maar ik heb wel het gevoel, zo nu en dan, dat is puur een gevoel van mij, dat is op niets, niets gebaseerd, het is echt een gevoel, dat het parkeren heel erg belangrijk is hier in Zandvoort. Met name de financiële kant ervan. En ja, ik, ik heb zoiets nou, van... Nou, meen ik mij te herinneren dat daar maar zes officiële plaatsen zijn. Uh, dus ja, er maar dan er worden dus uh, zeker twaalf gebruikt. Dus die zes zullen er niet zijn. Maar goed, laten we het parkeerbeleid even ja, weglaten. Nou, uh, Want je zou dat inderdaad om moeten ruilen en dan heb je het plein, heb je het plein vrij. Ja, ja. En daarnaast, uh, wat, wat de gemeente dus wel heel duidelijk ziet op dit moment... Uh, is dat de parkeergarage onder het LDC nu voor een groot deel klaar is. Ja. Uh, daar kan dus geparkeerd worden. Er kunnen heel wat auto's uit het dorp weg. En er zouden dus inderdaad ook parkeerplekken geofferd kunnen worden. Maar ja, als men dat te ingewikkeld of te moeilijk vindt, dan, dan, dan, dan weet ik het ook even niet. Maar is dat ook niet gewoon een kwestie van gewinning? Ja. Dat je gewoon straks iedereen weet, autootje in de LCD en klaar uh, en dan een groot stukje lopen. LDC. Voor een deel wel. Voor een deel wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen eh, die parkeren het liefst hun auto in de supermarkt. Ja, ja, ja goed. Maar, ja, goed. maar ja, daar moeten we geen rekening ja. mee houden, denk ik. Dan moeten je een beetje klaar mee met dat geneuze. Ja, even, even de advocaat van de duivelspeler. Ja. Er, zijn, dat, dat zijn er zijn mensen die dat willen. En ja, als ze ja, dat... een gegeven om hun krachten kunnen bundelen... Dan het zei zo. Ja, dat, dat is zo. Uh, en toen hebben we daar kort ook een discussie over gehad. Mensen die dat willen, bijvoorbeeld die willen met z'n allen de supermarkt in, die hoor je. En die twee die uh, op pees uitgestaan, die hoor je niet, want die zijn al lang bij dat ze auto nou kwijt. Maar goed, parkeerbeleid zullen we even daar laten waar het hoort. Aan de ronde tafel, daar gaan we straks over hebben met minister Stevering. Um, wat zijn jullie plannen nog meer om het leven nog te gaan maken? Uh, gaat er wat gebeuren? Uh, uh, ja, we zijn natuurlijk, we hebben de plannen wel liggen om dingen te gaan ja. organiseren, maar ik zeg ook op mijn beurt, maak het plein eerst wat gezelliger en aantrekkelijker en ga dan de dingen organiseren. Ja oké, okay. je krijgt je terras, en dan? En dan, nou, we zijn toch echt wel van plan om uh, wat leuke marktjes te gaan organiseren... en wat festiviteiten met de ondernemers onderling op te gaan zetten. Maar ja, het plein moet toch in de belangstelling komen. We moeten toch verwijzingen krijgen. Je moet het gewoon goed aanpakken. Mm -hmm. Het heeft gebleken dat de afgelopen jaren klakkeloos iets organiseren daar ja. totaal geen zin heeft. En de ondernemers, het zijn markten of wat dan ook, die daar staan, die komen één, twee keer... en die zeggen, ja joh, dit uh, heeft totaal geen zin, we komen echt niet meer... Dus ik vind, als je dan wat organiseert, dan moet je het wel goed doen en goed over nadenken. Ja. en ja, toch wel iets voor op de langere termijn uh, nemen. Nou, dan heb je het over markt. Morgen is er een grote voorjaarsmarkt. Wordt het uh, gasthuisplein daar ook in betrokken of uh, gaat het er langs? Ja. ja. Oh, dat weer wel. Ja. Naar mijn weten wordt het uh, nu er wel in betrokken. Hmm. Zeker, ja. Maar het is altijd onzeker omdat het blijkt dat er toch wel met de communicatie uh, vaak wat misgaat. Zoals onlangs er een boekenmarkt was die aangekondigd stond op het gasthuisplein en vervolgens bleek plaats te vinden op het raadhuisplein. En dat ja, lijkt ja. een communicatiestoornis tussen de ondernemer van de markt en de gemeente geweest te zijn. Dat is heel vervelend, maar daar worden wij wel de dupe van op zo'n moment. Want ja, je rekent er toch op. En dan zo'n markt en ineens dan is hij er niet en dan ja, heb je dus niks extra ervan. Ja, precies. Dus je... Ja, morgen uh, de, de, de eerste markt van het jaar, de, de, en die gaat zeker bij je langs, want de Zwaardewijstraat en de Kleine Kroch worden gebruikt. Ga je uitbreiden met je terras op die dag? Nee niet hè? nee moet je voorbij de, de heb, er, heb je ook zo'n uh, <laughs> zo zo stoppie in je spijker in je ja, drie nee. al <laughs> drie stoepjes in de stoep <laughs> kan je ze niet uit Dat zou kunnen nee hoor ik, nee, maar maar. ik bedoel uh, voor zo'n uh, voor zo'n markt is toch een apart uh, een evenement de straat wordt sowieso afgesloten kan je daar niet gewoon drie rijtjes extra neerzetten? Ben, je, je zit ze ja. aan te zetten tot criminele ja. activiteiten. Ja. Ja. Nee, nou, Ik probeer het dorp gezelliger te maken. Ik ben ja, straks wordt bij het terras weer gesleept. Ja. Ja. Nee, nee, ik, ik bedoel dat ja, zo. Het is gezellig in het dorp. Het wordt prachtig mooi weer. Er willen veel meer mensen even gaan zitten. Dan moet er toch die mogelijkheid zijn om een pastoer erbij te zitten. Ja, nou, ik weet niet in hoeverre de kramen bij ons voor de deur uh, gedeponeerd worden. Ik heb precies dus geen idee. Ik moet er een ja, wachten. Nee, ik heb geen kraam. <laughs> dus ik, ik heb geen idee. Ik ga dat zien, ik ga het beleven. Het is voor mij ook de eerste keer. En, uh... Het is meer inspelen op de omstandigheden ja. die er zijn. Okay, kijk. We zullen morgen heus wel kijken of we wat extra's kunnen doen of wat mm. dan ook. Maar dat, dat laten we gewoon van omstandigheden. Kijk, zo'n culinair bijvoorbeeld, dat is van tevoren zo gepland. maar daar ja. zijn we ook bij betrokken. Ja. Zoals deze markt zijn we niet bij betrokken. Nee. Dat, die communicatielijnen die zijn er gewoon eigenlijk niet. Ja, ik ben ja. wel benaderd door de marktmeester. Of uh, om kraam wilde deelnemen, maar dat zag ik nou verder niet zitten. Nee, oké, okay, maar hij is dus toch even langs geweest. Jazeker. Ja. Ik ken hem goed genoeg om dat ze weten dat hij best ook. wel een verzorgend man is. Ja. Maar ja, goed, culinair komt er ook aan over een week of drieënhalf. 4, um, ja, daar ben je niet betrokken. Ga je doen dat Een klein beetje. Een klein beetje verklappen. Anders koop ik geen schaddenkop. Oh, dat is chantage. Laat je dat daarna uh, Ja, dat is mooi. Nou, als jij belooft dat je bij mij is... je schaddenkop in komt leveren. Nee we gaan een, een leuke aanbieding doen... van een trio van broodjes. En uh, voor de kinderen... want ik vind dat er gewoon te weinig voor kinderen wordt georganiseerd dit jaar... gaan we een hele leuke hoek uh, inrichten. En uh, creatief met je eigen pannenkoek. Dus die mogen nou, lekker een pannenkoek gaan versieren. Ja, dat, toch zijn dat wel... Uh, waar je het net over had, evenementen die naar het plein toe komen. Ja. En dan is het natuurlijk wel bommetje voor. Ja. Ja, dus ja. Dat soort dingen. Nou, Qinair is natuurlijk heel groot. Ja. Maar uh, de wat kleinere dingetjes zou je ook graag zien. Uh, Muziekfestivaletje of, of uh, ja nou ja, ik heb liever gewoon 365 dagen per jaar, dat het eigenlijk ja. echt gezellig is. Maar ja. ja, dat zou ik ook willen zien. Nou, we zijn wel met, met de gemeente ook in overleg geweest wat zij graag zouden zien op het plein. En we weten ook dat de gemeente het graag tot het evenement het plein van Zandvoort zou willen maken. Ja, daar is het eigenlijk voor gebouwd in die tijd. Ja. Dus wij gaan daarmee aan de slag. En er zijn een paar, een paar dingen gesuggereerd en nou, we gaan kijken wat de mogelijkheden daarmee zijn. En daarnaast de dingen die we zelf nog bedacht hadden. Die gaan we natuurlijk ook doen, met dat, fiets, uh, dat fietsverhaal gaan uh, ja. we proberen door te zeggen, maar dat is meer voor de volgende zomer natuurlijk. Maar, maar toch, uh, jo, het zijn natuurlijk niet alleen broodjes. Je kan ook internet. Zeker. Heb je daar... Uh, ik ben er geweest, er staan uh, prachtige schermen hangen aan de muur. Zoals, twee, drie, twee. Ziet er prachtig uit. Loopt dat? Komen mensen uit het dorp bij jou internet? Of ja. zijn het toeristen die... Uh, die Beide. Uh, Beide. Beide. Komen mensen uit het dorp die zeggen, van, nou goed, mijn verbinding is weg. Dus ik kom maar even bij jou. Ik kom even bij jou ook, hè. of ik ben net verhuisd. Of... Ja, daarnaast het wifi gebeuren natuurlijk. Hè, dat, uh, ook en dat, uh, dat wordt, daar wordt wel heel veel gebruik van gemaakt. Is dat nou net zo'n hype als uh, in de grote stad, nee, moet ik maar zeggen. Want daar zie je internetcafés, dan moet je gewoon aansluiten, want het is gewoon hartstikke druk. Nou, we gaan dat van de zomer blijven weer. Ja? Ja, dat, dat zal er een beetje van afhangen hoe, uh, hoe we het bekend kunnen maken in mm. het... Uh, centerparks. Want daar zitten natuurlijk onze potentiële klanten voor de, voor, voor de, voor de vakantiemaanden. Ja, ja. En dat is, ja, iedereen denkt van, te, tegenwoordig heeft iedereen toch zijn telefoon. Ja, maar iemand die ja. uit het buitenland komt, gaat niet op zijn telefoon nee. zitten internet. Dat kost zoveel geld. En dit kost natuurlijk bijna niks dan. Die wil gewoon ja. nog lekker achter zo'n ding zitten. En, uh... Ja, exact. Nou, ik ben weer een ben ook. Nou, ik ook. Ik zit met stomheid geslagen. Ik dank jullie hartelijk voor het komen naar Hotel Hoogland en goede zaken dit weekend en voor het komend seizoen natuurlijk. Dank u wel. Nou, dankjewel. De tide is high. Nou, het is inderdaad hoogwater. Hm? Kijk even naar Ernst Brokmeijer. Ja, dat ja, dat klopt. ja klopt. Goedemorgen, goedemorgen. Ja. Aan tafel, uh, Ernst Brokmeijer. Uh, PR, meneer uh, van uh, de Zandvoorts Reddingsbrigade En Sander postcommandant van de brandweer Zandvoorts. Uh, zeg het goed, Sander? Helemaal juist. Ja, ja goed. He. In één keer helemaal juist. Ja, dat is uh, de term voor... Uh, met jullie gaan we praten over de samenwerking tussen Brandweer en Reddingsbrigade. Er is nieuw bouw aan te komen. Zijn ze al aan het bouwen, Sander? Um, nee. Oh, we zijn nog niet aan het bouwen. We zijn wel heel ver met de voorbereidingen. Ja. Um, maar nog niet aan het bouwen. Oké. Okay. We verwachten eind van het jaar wel de eerste paal de grond in te gaan. En, dan. en hoe ver is de voorbereiding? Um, nou, nu zijn we eigenlijk klaar met het definitief ontwerp. En dan gaan de, de volgende stap is uh, de A Europese aanbesteding. Nou, Straks komen de dus de brandweer Zandvoort en de reisbrigade samen in één gebouw. Hoe uh, gaan jullie dat dus samen benutten? Is daar bijvoorbeeld een.. een, een, een het, wordt het gebouw symmetrisch gebouwd, de reedsbrigade rechts, brandweer links of loopt het door elkaar heen? Ja, ik verzin het, man. Nou, ik vind, ik vind het goed verzonnen. Ja, hoe, hoe het eruit zal zien is uh, uh, dat we, uh, eigenlijk het gebouw uh, een aantal functies krijgt. En dat betekent dat, nou, wat zo bij een brandweerkazerne is, als ook bij onze huidige opslag, dat er een, een loods, uh, dan wel stallingsruimte komt. Die zal in tweeën gedeeld zijn. Dat betekent dat er echt nog een, een, een range-vergaderdeel komt en een brandweerdeel daarin. Uh, daarnaast komt er een kantoren- en vergadergedeelte. En daar zal uh, zeker ook iets van de vergaderruimte ja, eigenlijk een gedeelde ruimte zijn. Dus dat betekent dat er zowel uh, nou ja, de, de cursusavonden van de Rainsbygade, de instructie van de brandweer, eigenlijk in die, uh, wat dan helemaal heet, uh, multidisciplinaire ruimtes. Die, wow. Met schuifwanden en, en ja, um, um, gewoon goede lesruimte. Voor oh, de, schuifwanden, de, wel een schuifwanden. Ja, dat, dat wel, moet nog hoor. met de hand. Ja, uh, wees. Ik weet het eigenlijk niet, ik ga ervan uit dat het met de hand Nee, maar dat, hè, dat betekent dat we daar wat flexibiliteit hebben en, en zowel uh, nou ja, de gaat als de brandweer daar uh, alle theorielessen kan, uh, kan gaan geven Dus je ziet een, een aantal functies, een, een deel brandweer eigen en reedschade eigen. En dat heeft ook gewoon te maken met ja, de spullen, de opslag, dat het wat makkelijk is dat dat in ieder geval duidelijk is wat van wie is. Maar daarnaast zullen we ook heel veel faciliteiten met elkaar gaan delen. Want dat is ook gewoon het voordeel als je samen een gebouw gaat gebruiken. Nou, jullie uh, gaan er heel erg veel op vooruit, hè? Uh, Hij wijst naar Ernst. Nou, ja. Nou, wij, wij gaan er in die zin op vooruit. Dat, uh, heel erg veel. Wij, nou, laat ik uh, even zeggen. Uh, op dit moment hebben wij twee uh, uh, stallingruimten. Een, een, een, een, een hele oude ruimte in de Madestraat. En een uh, iets recenter uh, uh, gebouw op de Tolweg. Uh, waarop de instructie plaatsvindt. Betekent dat we op twee plekken hebben. Daarnaast is de staat van het onderhoud van die gebouw... ...is uh, nou, nou niet uh, um, um, um, ja, slecht, ja. zo ik het noemen. Um, het voordeel is wel dat het ruimte genoeg is... ...om al ons materiaal veilig op te bergen. Maar als je kijkt naar... Uh, uh, en nieuwe gebouwen naartoe gaan, dan gaan we er in die zin op vooruit. Dat alles nieuw is, overzichtelijk, de ruimte is goed moderne instructieruimte. Je ziet ook dat wij, waar je vroeger nog één cursus in de vijf jaar deed, en een keertje EBO, dat tegenwoordig de strandwachten nou jaarlijks meerdere avonden, half een halve winter ook theorie moeten volgen. Dat is, dat, dat, is, dat, is, dat is bij de brandweer ook, hè? Dat is bij de brandweer. Is dat al zo? Met een is dat eigenlijk iets van de laatste paar jaar, waarbij je gewoon ziet dat wet en regelgeving, ja. nou ja, alles van buitenaf ervoor zorgt dat we veel meer in de klas moeten zitten. Ja, ja en daar gaan we natuurlijk gigantisch op vooruit, met goede, goede instructieruimte. Dan dan kom ik bij jullie bij de brandweer, dat is ja. natuurlijk ook zo want uh, ik kan me nog herinneren dat op een kleine krocht daar ging de schuifdeur open naar de sirene drie keer en dan sprongen de mensen achter op een uh, landrover en wij op de fiets ja <laughs> dat is dus ook niet meer want dat ook was, bij jullie uh, voor is een op, uh, opleiding hè? Ja, dit... nou, maar, ik, ik bedoel even verschil, want Ernst zegt dat ook ja. en vroeger werd er een flette zee ingeduwd en wie er kon roeien, ging roeien ja. en bij jullie, wie er uh, met zand kon gooien die uh, achter achterin de jeep. Ja. maar dat is, al, dat is bij jullie achterhaald, maar bij jullie zeker nee, klopt, maar nou, dat is wel ik wil ernstig ook zeggen, de, de, de wet en regelgeving is, is daarin uh, strenger geworden. Op zich ook wel terecht strenger geworden. Um, ik denk dat, dat, dat, dat je daarmee ook uh, een stuk veiligheid voor je personeel uh, creëert. Um, en dat, dat, is, dat is alleen maar goed, dat is alleen maar toe te juichen. Maar jullie zitten ook met vrijwilligers, hè? Ja. En die moeten dan ook naar school? Ja. Nou ja, en, en, en, en vroeger had je ook verschil tussen vrijwilligers en beroeps. Ja. Nou, dat is gelukkig ook al jaren niet meer. Het, is allemaal, uh, het zijn allemaal brandweermensen in, in, in ons geval. Um, en, en ja, wat, wat ik even wil aanvullen op, op wat Ernst zegt. Het, het, ik vind het voordeel ook van één gebouw. En dat heb ik ook op de jaarvraagvergadering bij de reeksbiegaren verteld. Um, dat we ook dingen, veel meer dingen samen kunnen gaan doen. Ja, we zijn wel twee disciplines. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar AED trainingen Ja, uh, als je dat op één avond Van een grote groep kan organiseren uh, is, dat, is dat leuk en, ja, en je leert van elkaar en je kan elkaar maar aanvullen Dus ik zie um, En vooral duidelijkheid uh, Voor de mensen die niet weten wat AED is uh, Sorry, ik <coughs> in jouw vlag ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar het is, toch nog, het is toch nog Onbekend, <coughs> ja. uh, regelmatig Wordt de brand in Zandvoort wordt ingezet ja. Voor uh, melding van reanimatie En daar hoort een klein uh, schokapparaatje bij En dat is de AED ja. uh, Zowel de reddingsbouw we gaan als de brandweer hebben die, maar uh, ja, de brandweer die, uh, rukt daar in bepaalde gevallen uh, uh, rukt daar op uit. Hè? Ja. Nou, vrij, vrij frequentie. dus mensen bellen 1 met een reanimatiemelding. ze verwachten een gele auto maar dan komt er rode nou ja, ja omdat omdat er binnen Kinderland de afspraak is dat de burger de snelst mogelijke hulp krijgt uh, nou, wij zitten hier al in Zandvoort Ablans zijn niet hier altijd aanwezig uh, als wij overdag aanwezig zijn uh, en, en ook mm -hmm. s'avonds en wij kunnen sneller zijn, nou, dan gaat de brandweer dan kunnen we in ieder geval zorgen dat, dat, ja, dat de eerste hulp verleend wordt en met name met zo'n AED uh, ja. Het is gewoon um, vrij, vrij eenvoudig met alle aspecten te doen. dat is al een paar keer gebeurd dit jaar? Het, het is vrij verkend gebeurd. En heel recent, uh, zelfs uh, twee mensen die weer um, um, nou, vrij, vrij goed uh, tussen aanhalingstekens uh, weggingen. Terwijl de situatie toen wij er kwamen heel slecht was. Uh, dus echt geslaagde uh, uh, reanimaties zijn geworden. Ja. Op het nou, strand ook. Stand ook. Op, op het strand rijden wij eigenlijk vergelijkbaar als de brandweer in de zomermaanden als ja. wat helemaal heet first responder. Dus dat betekent ook, ook voor wat kleinere EBO-gevallen maar uh, zeker als het gaat om een reanimatie iemand die onwel is uh, uh, rijdt ook de reanimatie. En eigenlijk om twee redenen. A, uh, een ambulance kan gewoon niet overal komen op het strand nee. uh, zeker als je nee. nou bij de paviljoens, zeker op de boulevard ja, gaat maar, nog maar, maar beneden. Ja, maximaal beneden maar als je gaat richting nou, het Naakstrand uh, als je gaat naar de strandhuisjes dan, dan is dat niet mogelijk. En daarna Naast geldt ook zomers dat ja, de reedsbegade aanwezig is, dus inderdaad binnen enkele minuten ter plaatse kan zijn, maar toch een ambulance, ondanks dat die natuurlijk vaak in Zandvoort staat in de zomer, maar toch iets langer de tijd nodig ja. heeft om, om te komen. Nou ja, ik, denk, ik werk natuurlijk zelf bij de ambulance dienst, maar die, die samenwerking is eigenlijk fantastisch ja. en we zijn heel erg blij met, met jullie hulp altijd. Want ja, inderdaad, we kunnen met de ambulance wel beneden komen, niet de strand op. En we hebben natuurlijk altijd op strand vele handen nodig om het slachtoffer weg te houden. Als er zoiets gebeurt, hè, er komt een melding, bijvoorbeeld bij Ernst. Komen jullie dan uh, als, als tweede hulp? Of, of... jullie komen alsnog? De, de... Altijd, de... Ja, we, nee, het is andersom. Wij komen en de er helpt. Maar zij zijn eerst en jullie ja, ze zijn, dan dan zijn eerst. Een, ja oké, okay. jullie worden gemeld. Ja. Okay. Het is dat zelfs tegenwoordig zo, uh, om uh, dan nog maar in detail te treden, dat we zelfs uh, via uh, portofoons met elkaar in verbinding staan. En dat was, natuurlijk ook, was vroeger ook niet zo. Nee, dus je weet eigenlijk al uh, wat er aan de hand is? Ja, ja. ja. ja. Maar en, uh, de Je ziet dus eigenlijk al dat er meerdere hulporganisaties samenwerken. Ja goed wel. Ja. Nou ja, je, en je zal, je zal ook zien, um, um, um, ook straks in dit nieuwe gebouw, wat, wat primair reenschade brandweer is, uh, dat daar bijvoorbeeld, hè, zoals nu ook het geval is.. Um, Um, ...in perioden waar het nodig is... ...een ambulance ook uh, voor waar de scheppend zal staan... ...dus ja, ook uh, ja. de gele tak uh, zal aanschuiven... ...dan wel niet als vaste bewoner... ...maar wel um, als, uh, nou ja, als uh, tijdelijke verblijfplaats... ...tijdens de dienst. Dus um, um, in die driehoek... ...en uh, ook met de politie daarbij... ...ja, erbij erbij, ja um, um, um, ook met de, met de politie erbij uh, ...merk je gewoon dat de, de, de samenwerking... Op het, ...op het Zandvoortse strand... ...maar ook in, de, in het centrum... ...dat dat gewoon uh, ja, eigenlijk... Uh, Steeds beter gaat. Ideaal. En dat komt a. doordat men elkaar steeds beter gaat kennen. Ook de mensen van de werkvloer ja. werken samen. Uh, we hebben in het verleden ook dan wel met de brandweer, met de KNRM, ambulance bedoel Proberen één keer in de zoveel tijd een oefening te doen. En, en op die manier, um, um, zeker door na aflopen uh, met elkaar uh, een bakje te drinken, um, uh, helpt dat gewoon ja. mee. Aan, aan de samenwerking en uiteindelijk ook dat daarmee de behulp aan ja, mensen in problemen uh, alleen maar te goed Optimaal wordt. wordt. Ja. Uh, wat we hebben over de bouw. De bouw is ja. nog niet begonnen. Ja. Nee. Wanneer verwachten jullie uh, dat, dat er geopend gaat worden? Uh, Voor het volgende seizoen? Nee, ik verwacht zelf dat dat tegen het eind van het jaar uh, de eerste padengrond in gaat en dat de bouw een jaar zal duren en dat we het jaar, uh, dat er eind van het volgend jaar uh, erin kunnen. Nog even over die samenwerking. Ja. Volgende week ja. kunnen we uh, de getuigen zijn van de samenwerking ja. tussen uh, ja, de voor, hulpdiensten. Voor dezelfde keer. Ja. Ja, voor de, ja, ja, want dan is het weer hulpverleningsdag uh, 2011. Ik dacht: uh, badhuisplein. Um, en Sonne, wat, wat, hoe ga je uitpakken met je mensen? Ja, nou, dat is een heel, heel programma, uh, um, maar dat, dat, dat staat ook in het teken van, uh, nou ja, laten zien hoe wij met elkaar samenwerken. En het zijn, uh, ja, echt alle disciplines zijn vertegenwoordigd en ja alle facetten worden worden getoond. Uh, maar heeft de brandweer niet iets speciaals? Ja, natuurlijk hebben iets speciaals. Nou voor klappen zeven. Uh, nou een ja, klein het tipje van de hoge ladder op. Ja. Uh, juist. Ja. Nee, maar ook ook uh, laten zien hoe je hoe je redding doet. Bijvoorbeeld, uh, nou een, een patiënt van hoogte afhalen. Ja. Uh, nou dat, dat is, gebeurt nog eens. Ja. ja. Vorig jaar werd hij van één hoog afgehaald. Ja. En die? Nou misschien wat hoger. <laughs> <laughs> Ergens van twee hoog. Nou ja, zoiets. Nee, <laughs> uh, uh, dat gaat in ieder geval plaatsvinden. Dat is ook wel een van de, van de, de, de belangrijkere demo's, of leukere demo's die dag. Er uh, vinden allerlei demo's plaats. Alle diensten zullen Groen zullen, uh, die dag uh, laten zien, niet alleen met materiaal, maar ook uh, tijdens een demonstratie, uh, wat ze doen. Um, en inderdaad, de renning van hoogte uh, is eigenlijk, uh, ja, wat we noemen multidisciplinair. Dus dat is de combinatie brandweer, politie, ambulance dienst, even zo aangevoerd met ja. het Rode Kruis. Die laten zien, wat ja, wat gebeurt er als inderdaad iemand de pech heeft dat hij één, twee of drie hoog in de problemen raakt en no. liggend naar buiten moet. En zonder uh, uit je hoofd, zijn er nog andere uh, instanties naast de drie reguliere of vier reguliere uh, hulpverleningsdiensten in Zandvoort? Ehm... Um... Nou, dat is nou er, zijn er, wel, er zijn er wel een aantal. We zijn uh, met, met negen diensten. Ja. Um, um, inderdaad, um, ik zou zeggen, de basis waar het maar ook mee begonnen is, Rangebegade, uh, een Ambulance, KNRM, politie en de brandweer. Een sterke basis. Um, en daarnaast um, uh, heel erg leuk dit jaar um, een zandvoortsbedrijf met Europese Allure, het uh, Twikkeler Veld. European Dog Detection Service. Prachtige monster. Um, specialist in het opleiden van uh, speurhonden. Trainingsfaciliteit uh, voor, uh, voor uh, beveiligingsbedrijven. Um, de eerste hulp bij zeehonden zal dit jaar uh, aanschuiven. Met allerlei materiaal en laten zien ja, hoe je um, uh, als er een, een, een, een, uh, op het strand een dolfijntje aanspoelt of een bruinvis, wat er gebeurt. Dierenambulance uh, is daarbij aanwezig. En daarnaast, nou ja, wat ik al zei, uh, de diensten die uh, er elk jaar zijn met uh, ja, een groot aantal demonstraties. Oké, okay. helemaal goed. Nou, dat wordt een hele gezellige dag. Ja. Nu nog mooi weer. Het wordt volgende week zeker mooi weer. Want aanstaande, of tenminste, vanmiddag om twee uur wordt de Week van de Zee geopend. En dan blijft het gewoon een week mooi weer. <laughs> <laughs> Heren bedankt. Ja. Graag gedaan. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Uh, nou, in afwachting natuurlijk, uh, grote artiesten komen altijd te laat. Dus uh, dat is uh, waarschijnlijk nu ook. Uh, heb ik in ieder geval al een, een bericht. Even een politiebericht uh, van uh, gisteren. Dat de politie heeft afgelopen week een aantal aangiftes binnengekregen van zakkenrollerijen. Waar op dezelfde manier uh, gewerkt wordt. Meestal oudere mensen zijn hierbij het slachtoffer. En er wordt door één persoon een, een, met de mededeling... Even kijken, hoe staat het? Meestal oudere slachtoffers worden benaderd door een persoon met de mededeling... ...of het juist gevonden 5 euro biljet van hen is. Hier ontstaat een situatie waarbij het slachtoffer het biljet in ontvangst neemt... ...en het moment dat de zakkenroller zich toch bedenkt en het biljet terugvraagt. Op dat moment wordt geprobeerd om een greep in de portemonnee te doen... ...om een bankpas te stelen. De politie heeft twee aangiftes binnengekregen... Van een dergelijke poging, uh, Uit de halen we meer. En hier een uit Zandvoort. Ja. Dus dames en heren, opgelet. Uh, hier wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan door de politie. En de politie. Uh, even kijken. Bin... Ja, probeer je Nee, laat maar zitten Ik Nee, even <laughs> <laughs> Er wordt ook onderzoeken aan aangedaan en mocht u zelf eens een keer eh, zo benaderd zijn, dan eh, hoort de politie dat ook graag eh, van u via eh, 0900 8844. Goed, onze artiesten is, is er. Ineens is er. ineens is er. Ja. Luna, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Oh, nou Luna, je hebt wel een bril op. Mag ik, nou, ik weet heb, het. Zet hem eens heel af. Ik heb een beetje ja, erop. Ja, uh, uh, uh, ja, dankjewel. Hoi, hey, uh, welkom. <laughs> dankjewel. Uh, wij hebben elkaar al eens uh, eerder gesproken en... Uh, Wereldberoemd, maar niet eens antwoord. Hoe komt dat? Ja, hoe komt het? Het is niet zo snel uit te leggen. Wat, wat, wat eigenlijk aan te nemen is dat ik uh, niet zo vaak nog wat gedaan heb in Nederland. Ik heb veel in het buitenland gewoond, uh, in Spanje in dit geval. En uh, ja, dan vergeet je Nederland een beetje. Het is echt heel erg, maar het is echt gebeurd. Ik, uh, ik ben eigenlijk in de negentige jaren al naar Mallorca gegaan. Daar ben ik een beetje blijven hangen, vanaf 95, bijna niet meer teruggekomen. Dus, um, en het liep allemaal, het, ik het kreeg succes in het buitenland. En, uh, en dan vergeet en, je Nederland. Nou ja, het, ja, het werd ook of gezegd door... Nederland vergeet hoor, jou. Nou ja, misschien dat een beetje, want ik heb het nog wel geprobeerd hoor. Ik heb nog oh, ja? een plaatje uitgebracht in 2000. Uh, dat was een remake van een plaatje van Love. Ik denk, nou, nou gaat het lukken. Latino Lover heet het, in plaats van uh, Greatest Lover. En uh, elke keer zeiden de platenmaatschappij van... Ja, nee, concentreer je nou maar op dat wat goed gaat. Hè? Dus Duitsland, Oostenrijk, zwitserland de, de Benelux... De, uh, sorry, de, een beetje de Balkan deden we toen al. Scandinavië, Italië, Spanje. Dus, maar goed, uh, Nederland niet. Dus da daar gaat het hartstikke goed. Uh, ja. Nummer twee in Frankrijk op dat moment. Ja, het gaat gigantisch. Echt, ja. waanzinnig. Nederland nog steeds niks, maar daar gaat nee, verandering in komen. Dat heb, Hebben wij begrepen. Ja, ja, ik, ik heb echt dit jaar gezegd... Ik, ik wil er echt voor gaan. Ik wil ook gewoon echt het hele, het hele circuit in. Uh, gewoon de promotie doen, de, de dingetjes doen die erbij horen, de tijd ervoor nemen. En, en ja, dat, dat gaat ook eigenlijk wel, uh, wel leuk op het moment. Ik krijg natuurlijk ook uh, volle ondersteuning van Zandvoort, waar ik nu woon hier. En er is hier ook zoveel te doen, dus mm -hmm. dat is ook eigenlijk... Uh, ja, waar is het beter als om te beginnen in Zandvoort om je plaatje te promoten? En dan heb ik ook nog een plaatje die Bama's à la Playa heet. Dat hebben we net gebruikt? Ja, oh wauw, te gek. <laughs> en hij komt ook dus officieel uit, ja? dit jaar, in, in, in, dus gewoon in juni, eind juni, misschien juli. Dan komt hij ook uit. Dus, dus dan eerst de promotie, Hoe kom je Ja, Kom jij dan naar cd cd'tje, als die nog uit moet komen? Komen, ja. Ik een heel aardige mevrouw. Krijg. <laughs> het ik heb hetzelfde plaatje, dus à la Playa heb ik vorig jaar uitgebracht in Duitsland. Hij is al uit nu in Frankrijk, dus hij loopt al een poosje. Vandaar dat het studeetje al geprint is. Vandaag de dag, is dat, dat gaat allemaal niet meer zo parallel. En, uh... ja, maar je, je, je zegt, hij komt uit in, uh, in Nederland. Hoe, hoe ga je dat doen? Ga je dat, uh, is er een, een, een big promotieavond? Of, uh... Nou ja, ik, ik, het is een beetje dat wat voor je voeten komt. Hmm. Met de platenmaatschappij uh, spreek je af, oké, okay, waar gaan we beginnen? Nou ja, nou wil de platenmaatschappij nooit zelf beginnen. Dus nee. moet je vandaag de dag als artiest heel veel zelf doen. En dat doe ik ook graag. En nogmaals, ik, ik ben een beetje hier begonnen. Ik, ik, ik, ik ben bij jullie en we doen natuurlijk volgende week iets heel bijzonders. Dus ja, ik daar willen we eigenlijk ook meer over ja, weten. Ja. Ja. Volgende week, uh, uh, deze week dus, de week van de zee. Ja. En dan uh, aan het eind van de week uh, willen we altijd wat, wat leuks hebben. Ja. En uh, dat ga jij regelen. Ja, volgende week zaterdag om drie uur. Beetje, een beetje kunnen we het zien als de afsluiting. Al nou is het natuurlijk zondag de, de laatste dag. Maar een beetje een afsluiting momentje. We hebben natuurlijk wat te vieren. Het is vast een hele mooie week geweest. de week zeker. Het is mooi weer. Dus wat willen we nog meer. Het startschut is al goed. Volgende week om drie uur bij Mango's. Uh, houden we een dance mop? Nou, ga ik natuurlijk, denk ik. Iedereen vraagt: wat is een juist, dance mop? moet uitleggen wat ja, een dance ja, heel graag, is. Ja. Het is overigens geschreven met een B, dance mop. Ja. En die uh, die het zijn. is geen mop. Het is geen grap. Uh, wat de bedoeling is, is dat zoveel mogelijk mensen op hetzelfde moment, op hetzelfde moment, dezelfde choreografie dansen. Dat is uh, iets van de laatste tijd. Ja, uh, wat ik van begrepen heb is dat uh, bijvoorbeeld op de dam ineens komen ze al hoeken en gaten, komen mensen vandaan ja. en die gaan daar staan dansen. Ja, nou, dat noem je een flashmop. Nou. Dat dan is dan dus. Ja, de geeft. Niet, nou, nee, nee, je, je, je bent heel goed in de, ja, de richting. Ja, nee, je bent het licht helemaal goed. Dat is, daar is het ook een beetje mee begonnen. flashmobs. Uh, dat is gewoon uh, uit het niets beginnen mensen te dansen en je je weet niet wie er wel mee doet. Uh, misschien uh, degene die uh, ijs staat te verkopen mm. in de ene gaat ook dansen. Het ja, is ja, allemaal ja. van tevoren afgesproken en het is dus een flash en je weet gewoon niet wat er gebeurt. Het is ook gewoon heel bijzonder. Maar ik wil hem dan wel aankondigen. Ja? Daarom noemen we hem gewoon een dancemob. Dance die is gewoon aangekondigd. Uh, de, de choreografie is ook bekend. Die kan je vinden op YouTube. Oh, ja, onder andere. Ja, maar, hoe, dus ja, moet, maar goed, wij gaan. moeten ja. wel oefenen. Ja, in, want ja we moeten het... zeker oefenen. Maar ik moet eerst want... weten hoe ik naar die YouTube moet. Ja, ja oké, okay. het is, ja. het is uh, heel eenvoudig. Ik ben ook Zandvoort. bezig. Ja. <laughs> ik, ik, ja, ik, ik ben ook bezig hier in Zandvoort. Iedereen uh, die wil, zeg maar. Ik heb de scholen aangeboden. Uh, ik ben nog steeds ook deze week uh, zeg maar uh, als een uh, reporter on the road eigenlijk. En, van, willen jullie al ben dansen? Ja, ik ben, ik ben al. Uh, en hoe is er bij Oranje. Ja, allemaal vinden ze het leuk. Ja? Allemaal zeggen ze, wow, uh, tijd is kort. Ik zeg, ja, ja. maar het uh, hoeft ook niet veel tijd. Het uh, is dus één keer kom ik langs. En als jullie het leuk vinden, ik ga maandag uh, naar de ONS. Uh, ik ga naar Rani Schaft, hmm. geloof ik. Uh, de school natuurlijk, waar mijn dochter op zit. Maar dat wordt in de scholen verspreid. En dan, ja. Uh, uh, ja, als er ja, een reactie is, dan ja. gaat iedereen naar het strand om ja. drie uur. Ja, natuurlijk. Om drie uur willen we dan dat iedereen uh, naar het strand komt. Dan gaan we nog even warm lopen. Dat, uh, dat is dan onder leiding van uh, Remy van Loon. Ook bekende hier in Zandvoort. Die neemt dat op zich om de mensen eventjes goed te checken of ze allemaal de choreografie wel kennen. He, dan gaan we ook nog zeg maar, een beetje oefenen. Doen we het een paar keer. Dan ben ik er zelf nog niet. Dan sta ik om een hoekje te kijken wat allemaal wel lukt. <laughs> en dan als, als ik zeg van Remy van hey, duim omhoog. Ja, ik, ze zijn er echt allemaal. Kijk, de, de, de choreografie is niet moeilijk. We hebben het net al gezegd. Je kan het vinden op YouTube. Iedereen kent vandaag de dag YouTube. Dus www.youtube.com en dan, ga je, en dan typ je in Luna, dance, mob, twee woorden, dance, geschreven in Engels, M-O-B, 2011. Meer is er eigenlijk niet voor nodig. En dan uh, begin ik, dan uh, heb ik een klein filmpje gemaakt. Hmm. Heb ik bij Conny Lodewijk in de studio uh, 118 opgenomen. Conny Lodewijk is ook een van ja. de initiators, een van de eerste die zei, Marie, Luna, dat o. moet je o. doen. Dus um, ja, bij deze, ik heb dat opgenomen van de week. En uh, mensen kunnen het eigenlijk heel makkelijk oefenen. oefenen. Oké, okay, um, stapje, stapje voor, stapje, stapje achter, Rechts ja. links. Dat heb het met een ja. kwartje in de schuif. Ja, we twee keer honderd kilo in beweging krijgen. Dat is niet. Ja, ah, jongens, jullie zijn jullie slanklaai. Ja, nee hoor, dat ziet er heel zit er goed uit. Dit wordt niet te lang, hè? Nee, nee, het is maar drie minuutjes. Dat oh, krijg je nog. Oh, gelukkig. Ja. ja. Maar, ehm. Um, Tussen uh, drie en vier zeg je, dus uh, uh, er wordt warm gelopen, ja. dan, uh, dan wordt er uh, ja. dat, dat is hoe lang doe je dat? Nou ja, de dansmop natuurlijk kort. uiteindelijk is, is de dansmob uh, hey, als het echt erop aankomt, we, we zijn ja. warm gelopen, komt die op die drie minuten aan. Nou, dat is natuurlijk snel voorbij, ja. dus ja, ik, heel, uh, ik, ik heel ben op. er gewoon. Ik heb natuurlijk... Uh, ja, dat is dan in één en een flesmo. Nee, maar kijk, de, de euforie is uh, dat, dat je er gewoon naartoe leeft, zeg oh, maar. Oh. En het is echt iets... Uh, met heel veel mensen. Ja, met heel veel mensen. En dat hopen we natuurlijk ook. Dat niemand zich schroomt van... Ik moet een danser zijn. Of ik moet heel goed kunnen dansen. Oef. Whatever. Hoeft niet. Het is echt een instapchoreografie. En uh, dus we willen gewoon echt zoveel mogelijk mensen bijeen uh, verzamelen. En het is, dat is dan echt een happening. En dan voel je ook de energie van zoveel mensen samen. Die hetzelfde choreografie nou, dansen en ja, dat is echt... Gelijk afgelopen. Nee, nee, dat, ik, dat wil ik er ook bij deze bij zeggen. Ik ben er gewoon. Ik ga dan zelf ook. Ik zit dan gelijk op level 100. Dus dan weet ik zeker dat ik nog eventjes doorga. Ik heb natuurlijk een hoop hits die je misschien Nederland nog niet eens kent. Sorry. Ja, Ik bedoel, landen kennen ze allemaal. Die ga ik er zeker nog even tegenaan. Ik, heb, ik ben van plan een klein mini-concertje te geven. Nou, kijk, eens, dus dus, dat uh, willen ja, nou, dat is ja, nee, wel horen. Ja, nee, nee. Dat is niet met één liedje gedaan. Ik ben er en ik pak alles uit wat ik, uh, wat ik heb. Ik heb nog wel een paar nummers, dus uh, dat is een Komt beetje feeling en uh, we gaan er echt uh, een knalfeest van maken. Um, vanavond ga je weg, geloof ik hè? Ja, ja, spannend, spannend. Vandaag naar Warschau. Ja, ja, heel leuk, heel leuk. Druk, drukken, druk. En wanneer kom je terug? Ja, morgen ben ik alweer terug. Dat oh. is gewoon even dagje oh. heen, oh, een dagje heen. Ook een mini-concert. Ja, dat, dat gaat zo. Ik heb een op optreden staan. Volgende dus, week Parijs, overigens, dat is ook ja, zo als je leuk. bent, Wij moet je af ja. naar Parijs. Natuurlijk. Ja, we gaan ja, ja. naar Parijs volgende dus, uh, week. Het grootste artiest ja. in Zandvoort gaan wij uh, volgende week. We Spreek je ja. ook alle talen, denk ik? Uh. Ja, wil je overigens Spaans? Nee. <laughs> Lo que tú quieres. Spaans. Vanwege alle Parijse kan ik nog net uitbrengen. Kijk. Dos cerveza's, dat is ook nog wel goed. Okay. Uh, kort samengevat. Ja. Alle, uh, alle uh, scholen worden benaderd, dus ja, iedereen just. die daar nu naar luistert, naar ons uh, is gewoon welkom. Iedereen, kom om drie uur lekker naar het kom, strand. om uur. Uh, dan wordt er uh, warm gelopen, dan wordt er gedanst. Ja. Dat kan je zien op YouTube. Je kan dus de, de, de choreografie nu al ja. zien op YouTube, ja. om, om nu alvast een dat beetje de, uh, de danspasjes te weten. Luna, punt. Ja. Nee, ja, je kunt Denkwool. natuurlijk naar mijn... Uh, ja, oké, okay. wacht okay, okay. even. Luna moet... ja, ja. ja, gewoon Even recapituleren. Ja, je gooit alles door elkaar. Ik heb natuurlijk ja. mijn website. Ja. Daar <hij kan <hijen> je hem op vinden. www.luna.com En eventjes voor alle duidelijkheid. Luna geschreven met dubbel O. Ja, ja. Ik wil, ik wil naar de Densmoop filmen. Ja, oké. Okay. Daar, daar kan je hem op zien. Ik ben op Facebook te vinden. Luna official. Daar kan je hem op vinden. Kijk, vandaag de dag moet je iedereen informeren wat ja. er allemaal via internet te vinden is. Social media. Ja, dat gaat echt... Dat is heel heftig. Dus op mijn website www.luna.com Dan op Luna Official Facebook Maar belangrijk, YouTube, iedereen kent het En dan tik in Luna Dance Mob 2011 Oké, okay, nou, nou de voorzitter van Sieve Misser Dus die, uh, die zal al zijn mensen mobiliseren dat, uh, <laughs> dat, uh, ja. En daarna, uh, na het dansen als iedereen uh, Blij, happy je ja, ja, dat... een mini-concert van ja, Luna En absoluut. dat gaat ook zo'n 20 minuut, half uur geduurd. Ja, zeker, ik ga helemaal los ik, ik heb tot 5 uur de tijd Dan moet ik, het, uh, oh. moet ik de auto in Want dan moet ik het vliegveld Dat is echt, nee. daar kom ik niet onder uit. Dat is jammer, maar het is helaas... Uh, Goed. Ja. Nou. En ik wilde bij deze ook nog natuurlijk ook alle andere mensen die, die zich hiervoor inzetten. Hè, sportscholen, onder andere K&MU. Ik heb ze nog niet eens persoonlijk verzocht. Dat ga oh. ik deze week nog doen. Ook hun, uh, hun support heb ik. En, en iedereen natuurlijk. Natuurlijk ook Studio 118. En Studio 118 Dependence. Remy van Loon. Rachel. Allemaal echt super bedankt voor jullie inzet. En Cornelodewijk natuurlijk. We moeten eerst zien dat ze komen. Ja natuurlijk. Maar, maar als je de uh, medewerking van Zandvoort de sportschool heb En zeker van, uh, van Zandvoort's inwoners. Dan komt het dan Ja, ja dat hoop ik. Echt waar. Ik, ik, echt, ik ben wel een beetje nerveus ervoor hoor. Echt nou, waar. We wensen je, <laughs> je vanavond en en volgende week in Parijs veel dan. succes. En Handje. we spreken elkaar voor de moet ook nog Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Grazie.